Dit is dooral meegens met het NOS-journaal. De HEMA heeft het afgelopen jaar flink meer omgezet... maar het bedrijf schreef vorig jaar nog wel rode cijfers. Het verlies is in vergelijking met 2014 wel gehalveerd naar 72 miljoen euro. De omzet steeg met bijna 6 tot ruim 1,1 miljard euro. Volgens de HEMA steeg de verkoop van onder meer kleding... producten voor lichamelijke verzorging en eten. Ook de verkoop via de site zit in de lift... Volgens de HEMA komt het verlies vooral doordat er overtollige voorraden in de uitverkoop onder de kostprijs zijn verkocht. De politie heeft een verdachte opgepakt van de moord op een vrouw van 51 uit Amsterdam. Het lichaam van Susanna Boon werd drie weken geleden door een wandelaar gevonden in het Zandenbos bij Nunspeet. Ze was door geweld om het leven gebracht. Volgens Omroep Gelderland is de verdachte de partner van de vrouw. Susanna Boon was sinds januari zoek. De werkloosheid is in het eerste kwartaal van het jaar verder gedaald... naar 6,4 van de beroepsbevolking. Eind vorig jaar was dat nog 6,6 De daling komt vooral doordat meer mensen tussen 25 en 45 jaar een baan kregen. Ook de werkloosheid onder 45-plussers gaat iets omlaag... maar vooral 55-plussers komen nog altijd erg moeilijk aan werk. De werkloosheid onder jongeren is de laatste maanden iets toegenomen. 1 op de negen jongeren zit zonder werk. Promovendi die les moeten geven aan studenten hebben zelf nauwelijks les gehad over hoe je goed onderwijs geeft. Volgens het Promovendi-netwerk en het interstedelijk studentenoverleg komt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs niet ten goede. Uit de enquête van de organisaties blijkt dat 35% helemaal geen scholing kreeg voordat ze voor studenten werden gezet. De studentenoverleg vindt het raar dat basisschoolleraren een opleiding van vier jaar moeten doen en dat mensen in het hoger onderwijs zonder voorbereiding voor de klas worden gezet. Het weer vrijwel overal zonnig, wel trekt er wat sluierbewolking over en het wordt 12 tot 18 graden. Morgen bewolkt, een graad of 11, en later op de dag mogelijk wat regen. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. De ochtendspits rond Amsterdam en Rotterdam is zo goed als voorbij. Elders in de Randstad uh, staan nog wel wat files die uh, wat extra vertraging opleveren. Zoals de A6 bij Almere richting Amsterdam voor de afrit Almere Haven 4 kilometer. Dat kost je zo'n 10 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Reewijk 4. Daar ben je een kwartier extra mee kwijt. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasterdam en Sliedrecht 4. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 7 kilometer... 10 minuten extra. Veruit de meeste vertraging heb je nog op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Tussen Strand Nulden en Hoevelaken staat 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is daar nog dicht vanwege bergingswerk. En dan moet je rekening houden met drie kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Sweat it, girl. See Show them it, girl. But ba the bang bang, bang Sweat it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But ba the bang bang. The energy because me not play no I and say What is the thing you ever make me feel weak girl free can anytime you whine and catch it this elect to pull it up a put it to repeat girl uh -huh. me uh -huh. not touch a dollar and I'm pack pocket. cause nothing in this world ain't more than what you worth I work. don't need no mind. you want more than diamond more than gold as long as I can feel the beat make the beat just baby take baby. control oh, as long as I keep playing. free up yourself get out oh, of control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 Girl, you're such a bad thing Again Standing there all alone Looking so good to me, baby Can't do no wrong, hey